2023 begint zonder vuurwerkshows. 50 Jacht Nieuws ANB. 2023 is begonnen en dat wordt in het hele land gevierd met vuurwerk. Wel met een waarschuwing van de minister... want vanwege de harde wind moeten we extra voorzichtig zijn. Veel vuurwerkshows gaan niet door vanwege de wind. Ook de grote show bij de Erasmusbrug in Rotterdam niet. In meer dan tien gemeenten geldt een vuurwerkverbod... maar er zijn berichten dat ook daar wordt afgestoken. Er is dit jaar voor 110 miljoen aan vuurwerk verkocht, een record. In Amsterdam werd de traditionele vreugdevuur in Floradorp in Noord op het laatste moment afgelast, ook vanwege de harde wind. Maar op het allerlaatste moment werd besloten het vuur toch aan te steken. De bedoeling was dat het overdag zou worden ontstoken als het rustiger is. De show met vuurwerk en drones op de Adamtoren is verplaatst naar maandag. In Den Haag werden de vreugdevuren van Scheveningen en Duindorp... een dag eerder ontstoken vanwege de wind. Er is tot nu toe één dode gevallen tijdens de viering van Oud en Nieuw. In het Brabantse dorp Diesen kwam een 23-jarige man om het leven... bij het schieten. Wat daar is misgegaan wordt nog onderzocht. Tientallen mensen hebben het zien gebeuren. In Drachten raakte een jong kind ernstig gewond door vuurwerk... Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. De Oekraïense president Zelensky hoopt dat zijn land in 2023 de oorlog gaat winnen. Dat zegt hij in zijn nieuwjaarsboodschap. 2022 heeft ons pijn gedaan, maar in 2023 krijgen we hopelijk ons normale leven weer terug, zegt Zelensky. Hij kwam op oudejaarsavond ook op de Oekraïnse televisie... en daar herhaalde hij dat hij hoopt op een ander jaar dan 2022.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 De eerste minuten van 2023, hier op 538. Ik ben Martin Gerks en ik wens je een heel gelukkig nieuwjaar. In het eerste uur van het nieuwjaar hoor je mij in de mix. Ja. the to leave Get Luister nu naar Martin Garrix in de mix Eén uur vol met nieuwe muziek thanks voor het luisteren naar mijn show op Radio 538 a, more time. I hope you, like a you watching over me through the of my own despair I look up to the sky and I find my peace, I know you'll be there. through the clouds i feel you when it rains you'll never walk out even on my darkest days like a guardian you're watching over me through the depths of my own despair i look up to the sky and i find my peace i know Justin Gerks hier en super dat je het afgelopen uur met mij hebt doorgebracht op Radio 538. Thanks en tot de volgende keer. 2023 sowieso goed. Want ook dit jaar vind je op actievandedag.nl weer veel scherpe deals met kortingen tot wel 50% op onder andere Tina, de Tina Turner musical, dierenpark Amersfoort, airfryers en nog veel meer. Ga naar actie van de dag voor sowieso een goede dag. Radio is 538. Toch vuurwerk op plekken waar dat niet mag nieuws Het vuurwerkverbod dat van kracht is in meer dan 10 gemeenten... wordt op veel plekken genegeerd. Uit allerlei gemeenten komen berichten dat er volop vuurwerk wordt afgestoken. In Rotterdam bijvoorbeeld is niets te merken van een verbod. Volgens de verkopers is er voor 110 miljoen euro aan vuurwerk verkocht. Een record. Het is druk op de dam in Amsterdam... en de politie heeft er ook enkele aanhoudingen verricht... Officieel geldt in de hoofdstad een vuurwerkverbod, maar toch wordt op de dam vuurwerk afgestoken en ook zwaar vuurwerk. In Floradorp in Amsterdam-Noord adviseerde de brandweer het vreugdevuur niet te ontsteken vanwege de harde wind. Maar de vlam ging er even voor middernacht toch in. Ook in andere Europese steden is het nieuwe jaar begonnen. Op foto's en video's is te zien dat er grote groepen mensen buiten.